Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Bijna een kwart van de leraren stond afgelopen weken niet voor de klas. Komt, jawel, grotendeels door corona. Schooldirecteuren zijn daardoor een soort part-time roostermakers geworden... die snel moeten puzzelen om de boel op te lossen. Soms zijn iemand binnen het team die extra kan komen werken... maar soms ook eh, klasseassistenten, onderwijsassistenten die worden ingezet... of een directeur gaat zelf voor de klas... Maar ja, gezien de grote afwezigheid is zelfs dat niet altijd mogelijk en is vervanging vinden, ook buiten de school, na, na genoeg onmogelijk. En dus worden er regelmatig klassen naar huis gestuurd. Als je geen booster hebt gehad, moet je vanaf morgen in quarantaine als je terugkomt uit Turkije of Suriname. De regel geldt ook voor nog tien andere landen die buiten de EU liggen. De boel wordt aangescherpt omdat de besmettingen in deze landen weer oplopen. Een half miljoen mensen hebben de petitie ondertekend die een einde wil maken aan de coronapas. Ze vinden dat de QR-code meer kwaad doet dan goed. De petitie is opgesteld door oud politica Mona Keizer. Zorgminister Ernst Kuipers is niet overtuigd. Hij blijft vasthouden aan de coronapas. En er was weer waterstress in Limburg. In Valkenburg, waar ze afgelopen zomer nog flinke overstromingen hadden, stond het water vanochtend opnieuw best hoog. Maar het viel uiteindelijk mee, zag verslaggever Vincent van Rijn. Ja, ik sta nu op een brug midden in het oude centrum van Valkenburg. En het water staat hier zo'n meter onder de brug. De afgelopen uur is daar ook niet zoveel verandering meer ingekomen. Het lijkt er eerder eigenlijk op dat het iets is gezakt. En ik heb net een rondje gemaakt door het dorp. Veel mensen die toch wel een beetje bezorgd toekijken naar dat water. Ik zag ook een truck met zandzakken klaarstaan. En de brandweer, maar die hoeven op dit moment nog niet in actie te komen... en kunnen nog rustig toekijken. Nou, het water zakte inderdaad weer en rond deze tijd is het hoogwater verderop in Meersen. De verwachting is dat het niet voor veel overlast gaat zorgen, al kunnen er wat tuinen en kelders onder water lopen. Het weer, veel zon vandaag, ook wel aardig wat wind en een graadje of acht. En morgen meer bewolking, beetje regen en een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd een afsluiting op de N203 vanuit Amsterdam naar Alkmaar.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 was Ride, right, Set, Fred met Let's Fool Around. Nee, nee don't, don't Talk, Just Kiss, inderdaad. Don't Talk, beetje, veel Fool Around, dus natuurlijk. Ja, zo, around, zo, yeah. zo prettig, inderdaad. Uit 1992 alweer. Ja. Ja joh, ja, ja, time flies ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dus, ja, dat is, uh, uh, heel lang geleden, ja. Twintig ja, ja. jaar weer. Ja. Ja. We zijn weer terug bij het tweede uur van Rainbow Radio Zandvoort. De tweede van uh, het jaar 2022. Uh, er komt uh, een magisch moment aan dat we de tweede van de tweede van de tweede om ja. 22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 Die nieuwe die er ook inderdaad zijn in Zandvoort. Want dat maakt het wel zo, uh, zo spannend. Uh, en op korte termijn uh, was het mogelijk om met een tweetal partijen vandaag een interview e te houden. En als eerste schuiven aan. Bij onze vertegenwoordigers van gemeentebelangen, Zandvoort. Van harte welkom. Nou, hallo, dankjewel. wel. Hallo, ja. hoi. Maar bij gebrek aan beter, hè? Dat, uh... <laughs> nou, ja. nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee. We, niet. Nee, nee. we, we, we <laughs> willen juist de lokale partijen. Dus, dus ja, echt, ja, ja, ja. kijk, je ja. kan wel iemand van VVD, Zandvoort of CDA of D66, Zandvoort. Maar toen dachten we, nou, als we dan toch lokaal gaan en we gaan voor Zandvoort, dan gaan we de.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 En ik hou me bezig een beetje met rond politiek en met veiligheidsvraagstukken. Uh, Mijn bevree, ja, gewoon uitzoeken, dingen lezen. Ja, nou, super. Nou, uh, we hebben in de Zandvoortse Courant gelezen dat het een beetje rommelt. Uh, of rommelde, laat ik zo zeggen. Uh, ja, wij, uh... Uh, rommel, ja, ja, rommelde. Ja, rommelde. dat de andere partij <laughs> daar eens is. Die is er nog steeds boos over waarschijnlijk. En wij willen hey. graag het door. Uh, nou, er was een akkofietje in het bestuur. Uh, op de ene kant uh, die wilde niet door met de politiek en wij willen wel door met de politiek. Dus uh, ja, wij gaan gewoon door met de politiek. En uh, wat uh, in het verleden is gebeurd, dat is gebeurd. En, uh, ja, voor de rest. Frisse uh, moed, ja, nieuwe Gistermoed, mensen. We kunnen er uh, niks ja. mee aan doen. En, uh, Heel goed. Het is gebeurd. Nou. Feite, in feite van zeg geen kieslijst, ineens toch een kieslijst en we gaan ja. door. Ja, precies. Ik vind <laughs> ja. dat alleen maar positief, toch? In principe. Want dan blijkt dat er dus voldoende uh, motivatie is.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 die haalt iets, niet is niet echt Toch Het is niet echt Die Het is Niet het is niet echt Toch Het is niet erg Is want. Heel de week is het werken. Heel de week is het toekomst. Zij schrijven de reden.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 Uh, het verzoek van Jelmer, dat was, uh, uh, hoe heet het, Vrou vrouwtje, vrouwtje ja, ja vrouwtje. Met, ertussenin, niets niet ertussen, geloof ik, uh, ja.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 Wie weet, wie weet, wie weet, wie weet ze uh, over uh, nou, twaalf jaar uh, landelijk. Uh, ja, uh, hoe ja. <laughs> nood? Uh, nou, waar we natuurlijk ook nieuwsgierig naar zijn, en uh, uh, daar zullen uh, zul jullie ongetwijfeld over nagedacht hebben, is uh, hoe ziet ze het uh, homo-vriendelijke beleid, of tenminste eigenlijk het beleid ten aanzien van LHBTI community, de LHBTI-community, de ja. regenboog Nou, daar hebben we een, een aantal punten voor. Ik denk dat een van onze belangrijkste punten is, wat wij zien als Zandvoort, want natuurlijk heel veel ouderen.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 18, Ik nooit van goed. 18, 18 juni roze Zaterdag in Rotterdam. Ja. En 25 juni het uh, grootste dragball van Nederland. Uh, Superbowl. 20 juli roze Woensdag. Dat is uh, uh, in Nijmegen. Tijdens de dagen en de zomerfeesten. Ja, ja, en 25 juli roze Maandag in Tilburg. Ja.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 And that time stands still I want to rest my soul Here it can grow without fear